Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Het kabinet kijkt of ze de coronaregels voor jongeren wat kunnen versoepelen. Dat zeiden de ministers vanochtend voordat ze met elkaar gingen overleggen. Aanleiding is de oproep van burgemeester Halsema van Amsterdam. Die zegt dat de lockdown te grote gevolgen heeft voor het sociale leven van jongeren dat ze er psychische problemen van krijgen en dat er echt iets moet gebeuren. Ik hoor het uh, van alle kanten, of het nou een ziekenhuisdirecteur is... of mensen die in de jeugdzorg werken, jongeren die ik op straat spreek. Um, ze hebben het gewoon echt heel erg moeilijk. De ministers zijn er nog wat minder uitgesproken over. Zo zegt Hugo de Jonge dat er meer groepen zijn die het lastig hebben... zoals ouderen en ondernemers. Voor veel schaatsfans is het een topdag vandaag als ze op het ijs staan. Want er komen is op verschillende plekken moeilijk. Wegen naar bijvoorbeeld de Maarseveense plassen zijn afgesloten voor auto's. En op andere plekken mag je niet parkeren bij het water. Deze schaatser ziet de drukte vanaf het ijs. Wat er nu geparkeerd staat, is nog geen verhouding met wat er gisteren al stond. Dus oh, ja. er komt er wel wat, denk ik. Kijk, meneer zegt het allemaal met een hele dikke vette lach. En wat hij <lacht> weet, ik ben hier al op het ijs. En mij krijgen ze er niet meer vanaf. We, we staan hier voor niet voor om half zeven op. <lacht> meneer de Grapperhuis raadt ook aan. Wil je schaatsen? Ga dan vroeg op pad. In het zuiden van ons land begint vandaag de voorjaarsvakantie. Het zou dus vanmiddag iets drukker kunnen zijn op de weg. Door mensen die in eigen land vakantie vieren en bijvoorbeeld een huisje hebben Gehuurd. De Belgische politie heeft al gezegd extra streng te controleren op Nederlandse toeristen die stiekem naar dat land gaan. En het stankmysterie in de provincie Utrecht is opgelost. Gisteren belden mensen in Soest, Baarn, Bunschoten, De Beeld, Samersfoort en Emnes de gemeente omdat het erg stonk. Volgens sommigen rook het naar een ontplofte varkensmesthoop. Maar het is duidelijk waar de lucht vandaan kwam. Natuurmonumenten probeerden een nieuwe bacterie uit op een weiland en dat ruikt nogal dus. Het weer dan nog. Volop zon vandaag in het noordwesten. Kans op een sneeuwbuitje. Het is een paar graden onder nul. Dit weekend zeer koude nachten en zonnige dagen. Zondag begint het te dooien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file door schaatsliefhebbers op de N403 Loenen Hilversum. Tussen Loenen en Oud-Loosdrecht is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 En, uh, Pim Groof en ik zijn er weer. En, uh, ik had een leuk nieuwtje over van de week. Er is een weesbenaar. Die is naar huis gewandeld omdat de treinen niet reden. En hij kwam vanaf Gouda. Uh, is in de nacht wilde hij naar huis lopen omdat er geen treinen meer reden. En is uh, ochtends uitgepunt en ernstig onderkoeld uh, gevonden door de politie. En de 29-jarige man is naar huis toegebracht na zijn wandeltocht. We hebben net gekeken hoe ver het is. Nou, we nemen aan dat de pont ook niet uh, vaarde. Dus anders dan was het een, een afstand van 54 kilometer. En hij zou er 11 uur en minimaal 1 minuut over doen. Ja, ja, en de avondklok dan? En de avondklok, ja, dat heeft hij denk ik niet gehaald als hij om 5 uur uitschee. Nee, ik denk het ook niet, nee. nee, nee Misschien nee. dat hij daarom ook zijn soort gevonden is. Dat zou ook kunnen, natuurlijk ook kunnen. Maar ik vind het wel netjes van de politie dat hij hem opgepakt ja, hebben en uh, naar huis, huis gebracht. gebracht. Ja, dat ja, vind ja, ik ook, ja, ja. Een beetje sociaal, ja. Dat, hij wilde aanvankelijk met de trein naar huis, staat er. Maar toen die vanwege de barre winterweer waren uitgevallen... besloot hij 54 kilometer van Gouda naar Weesp te gaan wandelen. De omstandigheden waren heftig. Het ja. sneeuw continu en de temperatuur van rond de min 5 graden. En het, het, het voelde toen ook min 14 aardig, was de gevoelstemperatuur. Uh, de Weesper belde onderweg naar zijn moeder om te vertellen dat hij aan het wandelen was... Het koud had en uitgeput was. Naar zijn Daarna moeder. Naar zijn niet plotseling en alarmeerde de moeder de politie. Oh. Met zijn moeder. Ah, oh. dat oh, vind oh. ik wel heel zielig voor die man. Ja, maar wel een mooi verhaal. Het is wel, ja, hij heeft wel een verhaal die... Uh, ja. Nou, ik kan niet vertellen, het eind van het jaar, ik ben opgepakt door de politie. Ja, hield me niet naar de avondklok. <laughs> oh. Ah. Oh. Ik heb er nog eentje, een 19-jarige Brit. Die is in coma geraakt op 1 maart 2020. En uh, na een jaar is hij ongeveer ontwaakt, dus iets eerder. En die is dus in een heel andere wereld uh, gekomen. Ik weet niet of Jozef onze, hij heet Jozef onze verhalen over de lockdown ooit zal begrijpen... zegt zijn tante Sally tegen de Britse krant The Guardian. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen... Als iemand me een jaar geleden had verteld dat er allemaal zou gebeuren, denk ik niet dat ik degene was die het niet had geloofd. Ja, maar in Engeland moet het wel erger zijn dan bij ons eigenlijk, hè? qua lockdown en zo. Ja, ja, ja, maar die hebben het ook erger voor hun kiezer gehad. Hè? Die, die, Nog steeds toch? Of ja, door het Engelse virus? Ja. Met die Engelse variant hebben hun het. Nou, volgens mij zijn ze wel op de goede weg terug, hoor, want ze zijn heel snel met. Uh, doen het uh, vaccineren een stukje beter dan die van ons. Nou, vandaag stond in de krant dat Nederland. Uh, uh, het gaat steeds beter. We komen steeds hoger op de hanglijst. Malta staat nog bovenaan, maar wij staan iets van tien of ja, uh, Beter dan Frankrijk bijvoorbeeld. Oh ja? Ja, procentueel hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, het ja, valt alweer al ja, mee. Het gaat weer goed. Ja. Goed, ik vind het wel eens triest dat de mensen zoveel moeten reizen. Dat, dat vind ik echt een, een raar ja, ding ja. dat ze moeten ja. doen. Ja. dat is helemaal naar schiphol moeder zoals mijn ouders die moeten dan in Purmerend geprikt worden ja en um, die moest ook met de, met de taxi daar naartoe helemaal oh, oké okay. ja, dus, ja. waar wonen ze dan uh, in Purmerend en Purmerend zuid ja ze dus ja. moeten helemaal naar de andere kant naar een uh, sporthal toe oh, oké okay. kun ze niet lopen nee dat is te ver om te ja. lopen ja. Ja, wij moeten nog verder, wij moeten helemaal naar Schiphol. Wij moeten, wij moeten helemaal naar Schiphol. Ja. Ik vind ja dat voor mensen van 85 jaar en 90 jaar, ik vind dat best een onderneming. Ja. Ik vind ja, dat, dat is echt be, volgens mij best wel beter kunnen. Natuurlijke selectie, ja. Natuurlijke selectie, ja. Ze gaan lopen net zoals die wees vandaag. Ja, daarom. Gaal verder.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 There's never been a friend To the dreamer, to the lover To the one who needs to win yeah, Watch how kiss she becomes I say when I am done You thought you had me You thought that I was done But I'm stronger up again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 Dat was Before I Go van Gay Sebastian. Gay Sebastian is een uh, Australische songwriter. Hij heeft meegedaan aan de, uh, uh, God, hoe heet dat ook weer, Eurovisie Songfestival in Wenen in 2015. Zo apart dat Australië dan in Europa in ligt, hè? Ja, inderdaad, en, tegelijk, ja. Nou, Israël <laughs> ligt ook in Europa, hoor. Uh, ja. Israël ligt ook in ja, Europa, ja. ja, ja, ja, zo af en toe. Zijn er ook landen die er niet in liggen? Uh, nou, weinig. Ik verwachtte dat Amerika is... ook binnenkort mee <laughs> Zwitserland doet die bijvoorbeeld mee? Zwitserland die doet mee, ja. ja. Volgens mij alle Europese landen doen mee. Oh, Ook die kleintjes en zo? Ja, ook de kleintjes. Maar Schotland? En alweer, Andorra geloof ik niet. Die Heb ik nog nooit ja. gehoord. En ja. Liechtenstein ook niet. Nee, die heb ik ook nog niet gehoord. Hè? Dat klopt. Nee. Ja. Maar voor de rest doen, doen de meeste landen wel mee. Luxemburg ook en zo. Ja, inderdaad. Maar Australië ja. dus ook, maar die doen het sinds... Uh, uh, sinds kort pas mee. Ik denk dat hij een van de eerste was die meedeed. Nou, hij ziet het... een heel mooi nummer, Before hij ja. koopt. En hij ziet er normaal uit. Hij ja. ja. ziet er normaal uit, ja. Hij is ja. uit uh, Indonesië, bart, nee. of Malaysia uit. Of ah, oké, okay. ja. En de volgende was uh, uh, Dave Barry. Hoe heet het nummer? Nou. Nee. Nou. Nou, nu. Ja. Oké, okay, die komt uit uh, Verenigd Koninkrijk. uit Krijk. Dus Sheffield. Ja, hele oude natuurlijk, hè. Kan je hem niet herinneren? is het nog voor jouw tijd? Dave, Dave, Barry? Ja, Dave Ik ben nog zo jong Ja, nou daarom vraag ik. ik het ook <laughs> Nog net <laughs> ja, van deze ik ken eeuw niet, nee. Nee. Dave, yeah. De Strange Effect Ja, die ken ik wel. Ja, dat is hij inderdaad is hij. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Nou, ik ken ik gewoon dit nummer niet nee, Nou, dat kan gebeuren Ja toch, dat komt in de beste families voor <laughs> Ja <laughs> Maar op de radio <laughs> <laughs> Oké, okay. dat krijgen we nu Muziek of wil je nog wat zeggen? Nee, doe maar muziek. Oké, okay, voor David McWilliams. A tenement a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and still so complete, watched by a shivering sun.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 We've been through so On the spinning wheel ride. Williams uit uh, Belfast geboren in uh, 1945... en in uh, Belly Castle in 8 januari 2002 is die overleden. Een Noord-Ierse zanger, liedjeschrijver. Met als bekendste nummers The Day of, of Pearlie Spencer... en Can I Get There by Candlelight. Dat is toch wel een heel bekend nummer. Ja, dat is zeker. Can I Get There by Candlelight. Oh, ja. yeah. En, en uh, daarna was uh, Blood, Sweat and Tears... Die, uh, die een eind aan het nummer moesten maken. <laughs> en wij ook. <laughs> en wij ook. <laughs> ja, is, uh, ja. opgericht in 1967 in New York, dus een Amerikaanse band. Ja, het was een beetje tegenhanger van Chicago of net andersom of zo. Ja, dus, uh, veel van die blazers en zo. Dan uh, ja. zag een een of andere marketingman die zag er wel wat in, hè? Dat blijkt, ja dat soort die basis, dat soort een beetje orkestrale muziek komt op, dus laat ik het ook eens proberen. Ja. Ja, ja ze, ze hebben op Woodstock gestaan, toch ook? Blood, sweat and dat weet ik niet. Volgens mij niet, hoor. Tenminste, niet in de film. Wegen ja. succes van dit tweede album werd de groep gevraagd voor een optreden in Woodstock. Het grootste rockconcert in de jaren zestig. Blood, Sweat Tears speelde oh, oh. daar vijf nummers en werd okay. daarop uh, volop geprezen. Nou, dus ja. Ja, ja, nooit geweten. Gaan we eens nee. kijken, Ja. ja. Dus daar waren ze ook. Goed, dus, verder? Verder. Nou, uh, we gaan zometeen verder met uh, Golden Earring. Ja, oké. Okay. We gaan eerst nog een ander nummertje draaien. We gaan nog een ander nummer doen ja. en dan gaan we over naar de Golden Earring. Daar komt ie. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend. Weekend, weekend. Got my mind, but listen, listen, now oh, listen. And there's the sound of a screaming day. Oh, to live with you any and any way. sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning, and near and far, you. The sound of the working German listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming Met uh, Mirjam Mageba, oftewel Mama Afrika. Is een uh, een apartheidsstrijdster die naar Amerika verhuisd is, in Johannesburg geboren is, 4 maart 1932. En, uh, ja, mooie muziek, mooie rustige muziek. Hele mooie naast. rustige ja. muziek, hele mooie uh, ja. melodieën. En, uh, ja, ze ja, zeker. Ja. Hele sterke vrouw. Heel veel met uh, Harry Belafonte uh, gewerkt. Ook voor de Verenigde Naties gestaan om op te roepen tot een boycott voor Zuid-Afrika. Toen haar moeder overleed mocht ze Zuid-Afrika niet meer in. En werd haar uh, inburgerschap uh, ontnomen. Dus ja, een hele intrigerende vrouw. Maar we gaan toch hebben over de Colnearing. De uh, Colnearing is uh, een van de Nederlandse uh, oudste bands... Het opgericht in 1961 door uh, George Koeijmans en uh, Rien Scheretse in Den Haag. 1961, dat is een tijd geleden. Goh, ja, 60 jaar. Ja, ja dat was. Dus uh, ze hebben het aardig lang volgehouden. Ik weet wel dat ik vroeger, gaan ze op uh, 1 januari in het uh, indiaap Edehal altijd een concert. En daar gingen we steenvast elk jaar naartoe. Zo, so, ja, dus, leuk. Ja. ja. ja. Dus uh, als een van de weinige Nederlandse band... heeft Cold internationaal succes gehad. De band heeft wereldwijd miljoenen albums verkocht... en genoten in de jaren 70 en 80... van de 20e eeuw de internationale sterrenstatus. Uh, Met name in de Verenigde Staten. De Cold heeft meer dan 30 gouden en platina albums gekregen. Dus dat is best wel een... Uh, ja, dat is een dingetje, best wel veel. Ja. En ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, George Koymans heeft dus ALS gekregen. en uh, is een neurologische aandoening. Een aandoening die leidt tot onvoldoende en niet functioneren van de spieren. De bekendste met, en het langst levende volgens mij met ALS is uh, Steve Hawking ge geweest. En, uh, maar die had het toch van kind of aan of zo? Of had ook nee, ook nee, nee, die kreeg ja. het op de universiteit. Oh, oké. Okay. Heel jong. Hij was wel heel jong dat hij het kreeg. Ja, ah, misschien daarom, ja. ja. Hij heeft heel lang met een, een stok gelopen toen. Ja, ja, ik ken hem natuurlijk van die uh, uh, wheelchair. Uh, yeah. Ja, dat hij helemaal ja. in die rolstoel gefaald had. Ja. Ja. Dat hij alles met zijn ogen moest doen of met een rietje of met zo? Rietje, dat hij, nou, alles ja, alles ja. mooi. Uh, computers aangedreven. Ja. Ik weet niet of je dat moet willen Het is, het is een klote ziekte Maar we het daarop houden uh, Rines, Gerrits, uh, Rines Gerrits is deel van, dat, van de band Waar uh, George Kooijmans hem mee opgezet heeft Is geboren in Den Haag 1946 En uh, is de bassist van de band En uh, George Kooijmans Is dat ook uit Den Haag Het waren schoolmaatjes Of buurjongens waren het en met andere vrienden uit de buurt hebben ze uh, een band opgericht... dat dus uh, vier jaar later heette die band The Golden Earrings. En was Please Go mm. en That Day... waren dus de nationale doorbraak van, die, uh, van de band. Nou oh, uh, ja, Please Go was ik vergeten. That Day hebben we, gaan we wel draaien uh, hierna, maar uh, ja. Please Go was ik vergeten. Ja. Ja. Uh, eind jaren 60 worden de band inmiddels omgedoopt... tot de Golden Earring, tot de top van de Nederlandse rockscene. George Coymans verzorgde niet, uh, niet alleen... nadat Rine Schertsen was gestopt met schrijven... de muziek en de teksten van zijn eigen groep. Hij schreef ook songs voor een aantal artiesten en bands. Earth and Fire zijn de belangrijkste ontdekking. Hij componeerde voor hen de hit A Seasons... oh ja, dat is ook een bekend nummer... die ja, in de zeker. Japanse hitparade een derde plaats haalde. Er werden ruim 200.000 exemplaren van verkocht. In 1969 won George Coiemans de zilverharp. Dat jaar werd de zong Murdoch. 9, 61, 82 van zijn hand. Ja. Die ken ik niet. Nee, die ken ik ook niet. Moeten we maar eens gaan kijken. Moeten ja. ja. we nog maar eens opzoeken. Ja. Uh, op de LP, uh, on the double. Uh, gecoverd door een Volledamse groep, alles. Al <laughs> kom bekend. Ja, ja. <laughs> In 1970 schreef George Kooymans uh, de hit voor Patricia Pai... de compositie, uh, Tell Me You're Never Gonna Leave Me... die zes weken in de tipparade stond. In 1970 schreef hij de hit-single Fat Jack... voor Hearts of Soul... voor de Nederlandse beentje Smile. Ken ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, nee. Schreef in 1972 de hit I'm Gonna Be Alright... En verder was Kooymans verantwoordelijk voor Kinderen voor Kinderen hit, Hits, Vuur en Vlam. Op de album van Guus Meeuwers en Hes uh, Westbroek staat Join Kooymans kopposities. Uh, ja, okay. Nou, we zullen gauw een van de eerste uh, nummers laten horen. Hier komt de uh, Dead Day. was nog met uh, Frans... Uh, hoe heet hij nou ook alweer? Dan ben ik zijn naam weer <laughs> <laughs> Even kijken. Hoe heette hij nou? Hij was um, oh, de eerste Frans Trassenburg. Trassenburg. Trassenburg. Dat was de eerste zanger van uh, Golden Earring. Voordat Barry Hay kwam. Uh, George is ook, uh, komen we ook net achter. Die is getrouwd met de zus van uh, Rine Gerritsen. Melanie Gerritsen. want sinds 1969. Ze hebben twee kinderen niet interesseert. In 2016 heeft hij ook platen uitgebracht met Herrie Vrienden en Boudewijn de Groot onder de naam Vreemde Kostgangers. Ja, die heb ik nog gezien in veel in, uh, uh, harmonie in Haarlem, ja. Met z'n drieën. Was mooi om te horen, inderdaad, ja. ja. Er zijn toch drie bekende, ja. Ja, het zijn grootmeesters. Ja, Alle zeker. drie. Ja. Dus dat was wel... Uh... Uh, zullen we straks verder gaan met de andere drie leden? Uh, Riener Schertsen, ja. Zuiderwijk en Berry uh, ja. Berry Hey. We beginnen nu met de Dong Dong, Dicky Dong. Dat is ook nog een oudje. Ja. Dat is mijn oh. eerste single van de Colonel Echt waar, ja? Ja. En volgens mij ook de eerste, eerste nummer 1 of zo, ja. Nee, hier komt hij dan. dan ga je meezingen? Nee, ik ga niet meezingen. Oké. Oh. <laughs> okay. Nou, Voor hij het mouse te komen. Uh, Riener Scherritsen, waar hij uh, mee begonnen is... Uh, op 14-jarige leeftijd uh, was het buurjongetje van George Coymans... en ze maakten samen muziek. Hij begon als gitarist, omdat ze, maar omdat ze geen bassist konden vinden... ging hij bas spelen. Zijn eerste eigen basgitaar was met het merk Dorwin Bass. Dat was door zijn vader gebouwd. Oh, zo. Ah, ja, de hele, heel apart. Hele muzikale familie dan. Nou, ja. Verderop uh, nog een, uh, een basgitaar door zijn vader gemaakt. Ja. Hij heeft met die, met, uh, was een van de eerste popmuzikanten... die met een, een Dano electro basgitaar bezat. En hij heeft deze gebruikt tot 1977. Toen hij, uh, en toen is die uh, gestolen tijdens een Amerikaanse tournee. En toen heeft zijn vader een nieuwe vorm gemaakt. Oh. Een, met een dubbel... Uh, Nek, dubbel ja, ja. Het is een combinatie <laughs> is van een ja. Daniel Electro en een Fender uh, uh, bassitaar Dat is een, wel een hele handige vader. Ja, we gaan en ook een beetje afronden. We hebben nog één minuut tot het we nieuws. We hebben nog één minuut. Ja. Nou, ja, in, in ieder geval, de familie uh, Gerritsen heeft toch wel een hele uh, bepalende rol... in de uh, Golden Earring gesprek. Rob, zijn broer, is de manager. Nou, en zijn zus hadden we al gezegd, is getrouwd met George Cosgrove. Ja, ja, ja, ja. En ja, ja, hij, dus ja. ja. nou... Toch wel heel apart. Ja, dat is mooi ja. ja. Oké, okay, tot het nieuws nog een klein stukje van de Radar Love.